Wel weigert ze haar functie af te staan voor de vervroegde verkiezingen. Die zijn op 2 februari. Gisteren liet de premier het parlement ontbinden... in de hoop dat de aanhoudende protesten dan voorbij zijn... maar de betogers gaan door. Ze denken dat haar broer feitelijk nog steeds de macht in handen heeft. Hij was ook premier, maar werd veroordeeld vanwege corruptie. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Lokaal komt mist voor. In de loop van de dag gaat de zon schijnen, maar lokaal kan het lang grijs blijven. Het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het nos Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de nacht. Met Renze Klamer. Een ontzettend goedemorgen. Uh, welkom bij het programma. Dit is de nacht van uh, dinsdag 10 sep uh, september. December is het alweer, het jaar zo weer bijna voorbij. In dit uur uh, kijken we naar de komende dag waarin uh, Nick Vogels namens leraar in actie naar Den Haag gaat om in actie te komen tegen de plofklas. Een klas met te veel kinderen. En we blikken 65 jaar terug in het verleden met Nicole Sprokel van Amnesty International. Want toen werd namelijk de universele verklaring van de rechten van de mens aangenomen door de Verenigde Naties. Een hele mond vol. Zij gaat straks uitleggen wat dat allemaal is precies betekenen. Daarnaast vliegen we nog even amper zat naar Zuid-Afrika en Oeganda om te horen wat er daar allemaal te gebeuren staat vandaag en deze weken. Maar eerst gaan we eens even lekker wakker worden met wat muziek. Some Op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Inderdaad, gesprekken met Nederlanders in het buitenland. En uh, vandaag gaan we naar Zuid-Afrika en Oeganda. Maar eerst Oeganda, daar zit Ingrid Wils. Ingrid, goedemorgen. Goedemorgen. Jij, uh, jij woont en werkt in, uh, in Oeganda. De parel van Afrika wordt het wel eens genoemd, toch? Ja, ja precies. <laughs> Ervaar je dat Ik ook zo? Het gaat weer schijnen. <laughs> uh, nou, nu, het gaat steeds beter met het land. Dus je hebt wel het gevoel van... Uh, het krijgt die, uh, die glans van de parel weer terug. Het is natuurlijk een uh, land met een vreselijke geschiedenis. Ja. Um, uh, waar een tijd geleden geen glans meer op zat. Maar je hebt wel het idee dat de glans weer wat aan het terugkomen is. En waar, waar, ja. hoe, hoe kom je aan het idee... wat zijn de concrete signalen waaruit je dat afleidt? Dat nou, mensen het gewoon beter gaan krijgen, dat de uh, economie aantrekt. Dat je eigenlijk op dit moment alles. Uh, ja, als je het geld hebt kun je gewoon alles kopen, alles is beschikbaar. Ja. Um, vrede en rust is natuurlijk een, een hele belangrijke factor daarvoor. Ja. Nou, dat, dat klinkt al goed. Er ontstaan ja. ook economisch gezien initiatieven. Hè, zoals bijvoorbeeld uh, vorige week te lezen dat uh, uh, de Oost-Afrikaanse gemeenschap... waar Oeganda dan in zit, samen met uh, Burundi, Kenia, Rwanda en Tanzania... wel een gezamenlijke munt willen maken. Eigenlijk net als de euro, maar dan van de Oost-Afrikaanse landen. Uh, uh, is, is, dat een, uh, is dat ook een, een plan wat de, de bevolking een beetje bezighoudt... en wat ook een beetje realistisch is? Kun je er iets over zeggen? Nou, er is al heel, heel erg lang sprake van uh, een dichtere samenwerking tussen die landen. Ja. En ik begrijp dat... Uh, vorige week inderdaad is dat uh, verdrag getekend... maar daar zijn ze dertien jaar lang mee bezig geweest... Om, uh, om besprekingen te hebben, om te kijken van hoe ze kunnen afstemmen op elkaar. Ja. En het is natuurlijk een enorme belangrijke zet voorwaarts... dat ze getekend hebben. Want wat zouden maar precies de voordelen zijn van... Het zijn? Wat, wat, wat zouden precies nou, de voordelen zijn? Veel, ja? Ga je gang? Het wordt natuurlijk veel gemakkelijker om, uh, om handel te drijven tussen de landen. Belastingstelsels worden op elkaar aangesteld. Um, invoerrechten. Het wordt een, gewoon een grotere markt waar uh, ook het beste handel mee kan drijven. Ja. En wat gewoon veel sneller en gemakkelijker gaat. Ja, maar... Minder verlies in... Uh, ja, in wisselkoersen en dat soort dingen. Moeten er niet uh, juist ook meer Afrikaanse landen bij betrokken worden... bij zo'n gezamenlijke munt? Dat zou natuurlijk mooi zijn, maar over de discussie die er gevoerd is... Heeft, is eigenlijk altijd gevoerd in Afrika als vier delen. Uh, de eerste keer dat ik deze discussie hoorde was jaren geleden. En toen werd er gezegd van... Uh, uh, Gaddafi moet de leider worden van het noordelijke gedeelte van Afrika, Museveni van Oeganda um, voor Oost-Afrika en de president van Ghana voor West en dan Zuid-Afrika voor Zuid-Afrika. Ja. En dat is al jaren geleden besproken. Ja. Um, dus ik denk dat ze meer regionaal uh, in gedachten hebben dan het hele Afrikaanse continent. Ja, van de verschillen wat... zijn ook wel immens groot op het continent. Ja, ja, ja. En als ze dus vijf landen samen iets langer. kunnen doen, dan is dat al een hele. Dat, dat is al aardig wat werk om dat bij elkaar te krijgen natuurlijk. Ja. Want hoe ja. ja, zit het precies, precies. Met, uh, met, met wie heeft een beetje de leiding? Want dat over die munt, dat heeft dan de, de Keniaanse president, uh, Kenyatta heeft dat geroepen. Is hij ook een beetje de aanvoerder van die Oost-Afrikaanse gemeenschap? Het gaat eigenlijk... Uh, Tanzania, Oeganda en Kenia zijn eigenlijk uh, de drie landen die de voortrekkers zijn. Ja. Dat Burundi en Rwanda erbij komen, dat is een meer recentelijke ontwikkeling. Oké. Okay. Ja. Z zijn het natuurlijk ook relatief een stuk kleinere landen hè, dan, uh, dan de andere drie. Ja, ja, en Burundi is natuurlijk nog een vrij onstabiel land ook. Hè. Ja. Maar is wel heel erg afhankelijk van Rwanda en Oeganda en Kenia... vanwege het feit dat ze een, een landlocked country zijn. Dat ze eh, niet aan de zee liggen. Ja. En dus heel erg afhankelijk zijn van de andere landen voor hun invoer. Ja, ja, ja. even iets heel praktisch. Is er ook al een, een, een goede en misschien wel leuke naam bedacht voor zo'n munt? Ik bedoel, wij hebben dan de, de euro hier. Maar ja, de, de, de Oost-Afrikaanse gemeenschap, de OAG-munt, dat, dat klinkt misschien een beetje raar. Ja, ik heb er nog niets over gehoord. Het is ook nog maar net getekend en, het, en er staat bij dat het nog wel tien jaar duurt voordat het ingevoerd wordt. Ja. En ze zijn er natuurlijk al dertien jaar mee bezig. Dus um, ja. de naam is nog niet echt een issue op nee. dit moment. Nou, Oké, okay, nou, die, die brainstorm moet dan nog komen. Iets, iets anders waarover na wordt gedacht is om eigenlijk tezamen van die vijf landen een, een soort federale staat te maken. Uh, uh, is, is dat idee nieuw of, is de, of zijn ze daar ook al jaren mee bezig? Daar zijn ze ook al jaren mee bezig. En dat heeft een heel uh, tijd stilgelegen... omdat er gewoon veel onrust was in de landen die daaraan mee zouden doen. Ja. En het heeft heel veel vertraging opgelopen... omdat ja, de landen zijn natuurlijk ontzettend corrupt. Hier, Oeganda um, is net uh, als de vijf, vijf, meest vijf corrupte, de vijf meest corrupte land in de wereld uh, weer benoemd. Mm. En dan wordt samenwerken heel erg moeilijk. Ja. En ik denk dat dat gewoon een hele remmende factor is geweest. Ja. Um, het is nu net zo dat er een, een Oost-Afrikaans paspoort komt. Dat de landen die, van Kenia, Tanzania en Oeganda... dat mensen een Oost-Afrikaans paspoort kunnen krijgen... zodat ze vrijelijk door die drie landen kunnen reizen. Mm -hmm. Maar dat paspoort is dan weer niet geldig voor landen buiten uh, Oost-Afrika. Okay. Dus het is een soort tussenstap. Een tussenstap, ja. Naar, naar misschien wel een, een stuk mooiere toekomst. Met meer samenwerking. Uh, mocht dat er komen, is, is er dan al wel gesprek over wie dan. We uh, hadden wat, uh, wat, wat dan net over de munt. En wie, wie nu een beetje de aanvoerder is van die gemeenschap. Wordt er al wel eens over gedacht van als het echt één federale staat wordt. Uh, welk land. of uh, waar, waar komt dan de, de aanvoerder vandaan? De president of hoe dat dan ook genoemd wordt? Wat. Nooit echt direct wordt uitgesproken, maar waar mensen wel heel erg het uh, weten dat het speelt... is dat de president van Oeganda eigenlijk het wel in zijn ambitie heeft liggen om dat te gaan leiden. Okay. Maar omdat het zo lang geduurd heeft, wordt hij natuurlijk ook ouder. Ja. Dus uh, ja, we hebben eigenlijk geen idee nog van wie dat gaat leiden. Nee, koffiedikken. En dat zal ook nog wel de nodige frictie met zich meegeven. Want ja, Oost-Afrika is toch wel heel erg uh, gericht op zijn eigen stam, zijn eigen land. Ja. En uh, macht is natuurlijk toch wel een, uh, een issue hier. Ja, voor, voor de leek, want uh, en niet iedereen die luistert zal het continent Afrika goed kennen... Uh, he, uh, in ieder geval even uh, topografisch gezien, die landen liggen echt allemaal ook uh, aan elkaar samen, vormen ze echt het oostelijk deel van Afrika. Maar lijken de culturen bijvoorbeeld ook een beetje op elkaar? Of, of verschilt dat echt wel heel erg? Er zitten echt wel heel veel verschillen in. En dat komt natuurlijk weer terug uit uh, ook het feit dat de uh, koloniale uh, regeringen in die tijd uh, rechte lijnen hebben getrokken over het continent. Ja. En dat. Bepaalde stammen gewoon nu leven in, in andere Oost-Afrikaanse landen. Die allemaal hun eigen ja, um, land weer beïnvloeden met hun gewoontes, met hun ideeën. En de, er zitten ontzettend veel grote verschillen in, in de landen. Ook okay. omdat je, uh, de stammen waar meestal de leiders vandaan komen, het beter af zijn. Mm -hmm. Dus is er veel jaloezie onderling. Ja. Het heeft nog wel wat voet in de aarde, denk ik. Oké. Okay. Even, even wat anders. Wat, wat de laatste week natuurlijk het nieuws nogal beheerst. Het overlijden van Nelson Mandela... en de, de herdenkingsdienst die, die vandaag uh, gepland staat. Uh, dat, dat moet bijna ook wel heel erg leven bij jullie op straat. Wat merk je daarvan? Ja, mensen die... Uh, Mandela is toch een soort uh, icoon, idool hier. Het voorbeeld van Afrikaans leiderschap. Ja. En... Uh, Mensen leven heel erg mee. We um, zien hem echt als een, een groot voor, voorbeeld van uh, hoe het ook kan in Afrika. En uh, mensen leven mee, ja. De krant had een 16-pagina bijlage gisteren, bijvoorbeeld. Zo. En uh, het leeft echt in, uh, in Oeganda. Ja. Maar wordt er dan ook, zeg uh, maar, de, de, de leiders die er nu zijn, zeker als jij ook zegt dat bijvoorbeeld het weer in de, in de top 5 van de meest corrupte landen ter wereld staat, is er dan ook niet een soort weemoed van ja, uh, eigenlijk het was een mooi mens, maar we hebben eigenlijk zo iemand nu heel hard nodig en die is er niet? Ja, ja, ik, kijk, de president van dit land is al 26 jaar aan de macht. Ja. En het feit dat Mandela maar één termijn president is geweest... maar zo'n uh, naam voor zich, voor, ja, heeft achtergelaten... Um, dat, dat, dat, dat geeft mensen wel weemoed en denkt van... hé, hey, het moet toch kunnen, het moet toch in andere landen ook kunnen. Ja, en, uh, en even heel concreet, want uh, om tien uur in Nederlandse tijd... begint dan, uh, begint dan de, de, de uitzending van de herdenkingsdienst. Gaan jullie dat ook allemaal volgen op televisie? Nee, ik heb niet gelezen dat dat uh, live wordt uitgezonden hier. Nog. Er okay. zal vanavond in het nieuws wel aandacht aangegeven worden... maar uh, geen live uitzending, voor zover ik weet. Oké. Okay. Maar leven, uh, dat doet het wel daar. Dat is duidelijk. Ja, ja de president gaat ook naar Zuid-Afrika... en een, een afvaardiging van uh, de regering hier reist ook af. Ja. is ja. um, dus natuurlijk, wat je hoopt, is dat het een... Uh, ook zo'n dag als vandaag en de begrafenis zater, zaterdag. Dat dat weer een, een, een band geeft, een closere band geeft met de regeringen onderling. Ja, nou dat is een mooie, mooie hoop voor de toekomst. En wie weet waar dat ook in de, in, in de Oost-Afrikaanse uh, gemeenschap nog toe mag leiden. Dankjewel in ieder geval voor de update uit, uit dat deel van de wereld. Ingrid Wilds en nog een hele fijne dag. Dankjewel. Zometeen zo, ja, fijne dag. Zometeen krijgen we nog een andere update. Ook uit het continent Afrika. Maar dan wat verder naar het zuiden. Ook echt de plek waar die herdenkingsbijeenkomst voor Mandela plaatsvindt. Dat zometeen naar de Dire Straits. a mountain become a canyon How do lovers split through? How does one suddenly become two? Does anybody So nothing can break it apart. Oh no. Does anybody know? How does a glance turn into a lifetime? How does a touch turn into? Anybody knows us and our daughters, van us en our daughters bedoel ik eigenlijk. Goedemorgen, in de rubriek Dit is de Wereld praten we met Nederlanders in het buitenland. We zijn net al in Oeganda geweest, daar praat Ingrid Wils ons bij over de situatie daar. En bijvoorbeeld de munt die er misschien wel komt in de Oost-Afrikaanse gemeenschap. Maar nu vliegen we even door naar Zuid-Afrika, daar zit Martin Harder. Martin, goedemorgen. Goedemorgen. Jij leeft in het land waar het vandaag allemaal gaat gebeuren. De enorme bijeenkomst die gepland staat, de herdenkingsbijeenkomst voor Nelson Mandela. Uh, ja. Ga je er zelf ook heen? Nee, nee, we zitten daar te ver van af. We zitten echt in het rurale gebied. Ja. En voor ons zou het echt wel zes zijn, zeker rijden zijn. Rijden zijn. Oh ja. Dat is wel een aardige investering, inderdaad. Het wordt ongeveer het stadion kan geloof ik 90.000 man hebben. Uh, ja. En, en nou ja, er wordt gekopt in de kranten: de hele wereld komt naar Zuid-Afrika. En leeft dat gevoel ook op straat ja. daar of niet? Nou ja, je hoort natuurlijk wel dat er veel mensen. Uh, ja, dat dit toch wel een internationale gebeurtenis is. En uh, dat Mandela echt wel een, ja, een internationale. Uh, geld is. Uh, in die zin uh, leeft dat zeker. Ja. Um, ja. De dagelijkse praktijk, zeg maar, toch wel even van. Uh, ja, is dat het. Ja, de, de herdenking zelf misschien wel te ver weg ligt, Men zal waarschijnlijk wel meer naar de televisie kijken en dat soort dingen. Hmm. Uh, om, dat, uh, om dat wel mee te maken. Ja. Uh, als je zegt van ja, uh, hoe, hoe leeft Mandela, zeg maar, hier uh, uh, in de harten van de mensen, dan, uh, ja, dan, is, men wel, ja, dan is men wel verdrietig, zeg maar. Ja. Maar ook wel weer blij dat hij. Uh, ja, dat, dat, dat hij eigenlijk uit zijn leider is verlost. Zijn leven de laatste vijf jaar liep natuurlijk. Nee. Ja, wel ten einde. Hij was niet uh, publiek zeg maar echt uh, actief. Mm -hmm. uh, maar uh, ja, de herinnering en wat hij heeft gedaan, zeg maar. Ja, voor het gevolg, voor het, voor het volk, de bevrijding uit, uit de apartheid. Dus dat is voor hen uh, ja, van wezenlijk belang. Ja, en dat is ook nog springlevend. Is, is het wel zo dat, uh, wat, ja. he, dat, die, dat het een groot man was en een voorbeeld... dat was natuurlijk al duidelijk toen hij leefde. Uh, maar maar was, ja. er, was er zoveel respons verwacht als dat er nu is? Ik bedoel, niet alleen Barack Obama komt... maar ook George Bush en Jimmy Carter. Er komen gewoon twee vorige presidenten komen er nog eens mee... om maar even aan te geven van, nou, de, nou, ik kan geen andere gebeurtenis eigenlijk bedenken... Waar, waar, waar zoveel belangrijke wereldleiders naartoe zijn gekomen de afgelopen jaren. Was dit verwacht of is het nee. toch wel meer? Nou, ik weet niet, ik weet niet of het echt verwacht is. Ik denk wel dat ze enorm trots zijn, zeg maar, voor, de, uh, voor deze aandacht, zeg maar. En, uh, dus ik denk wel dat het ook voor ze een stuk verrassing is. En uh, ja, ze zijn, ze zijn enorm trots op, op, op Nelson Mandela, dat een Zuid-Afrikaan, zeg maar, in dit geval uh, vanuit de apartheid, waar ze toch als echt minderwaardig uh, beschouwd werden, ja. uh, eigenlijk, ja, minder nog wel minderwaardig, zeg maar. Uh -huh. uh, ja, dat, dat, dat die, die persoon uh, ja, dit die, die, die teweeg brengt en ja. dat zet Zuid-Afrika voor hen lopen gaat. Ja. Nou, en, en je zei inderdaad dat ze daaruit bevrijd heeft, maar, maar is dat ook echt zo? Is, is de apartheid in, in, in Zuid-Afrika, ja, in, in hoeverre is die echt verdwenen? Of wordt dat wakker dat toch dan langzaam weer aan als, als er iemand al een tijd niet meer aan de macht is? Nou ja kijk, als ik zeg, dat hij, uh, dat, dat hij uh, het land met apartheid heeft bevrijd, hij is hij natuurlijk niet de enige, het heeft ook al eens zelf gezegd, dat er waren natuurlijk veel meer. Maar hij was wel het boek daarvan. daarvan. Mm -hmm. um, ga je kijken naar inderdaad van ja, hoe is die apartheid, uh, hoe, hoe wordt dat nu zeg maar beleefd, zeg maar, of hoe je hoe ze uh, terug. De apartheid is officieel afgeschaft. Uh, je ziet echt niet meer, die, die, die, die, die uiterlijke. Uh, tekenen daarvan. Aan de andere kant je ziet dat er natuurlijk wel weer nog wel een behoorlijke scheiding tussen arm en rijk uh, in, in het land. Yeah. En als je onderhuids luistert naar de mensen, dan is er ook toch nog wel heel duidelijk racisme uh, over en weer overgesloten. Dus, dus zowel vanuit Blanken naar de, naar de wat, die, uh, ja, die uh, vinden dat ze uh, benadeeld worden nu de, de zwarte zeg maar, uh, mensen daar voordeeld worden om de achterstand weg te werken. Oh, gaat dat zo? Ja, dus is, is eigenlijk omgekeerde discriminatie als een soort van her, herstelmanier uh, of zo. Ja, ja, ja dat is een soort, ja, de DEI-regeling, zeg maar, Black Economic uh, Empowerment, geloof ik heet het. Uh, ja, die, die bevoordeelt, zeg maar, die, die, die probeert op alle manieren, zeg maar, de, de zwarte mens die achtergesteld is, uh, uh, te te compenseren, maar ja, kun je een, ja, er eens een concreet voorbeeld van noemen hoe, ze, hoe, ze, hoe een, de zwarte bevolking economisch gezien wordt ge, gecompenseerd, gestimuleerd? Nou er zijn bijvoorbeeld enorm veel uh, grants, zeg maar, toelagen, zeg maar, uh, krijg je een kind, dan krijg je een toelage, uh, uh, op allerlei manieren zeg maar, zijn er toelagen om mensen te stimuleren, zeg maar, ook economisch uh, onafhankelijk te worden, maar vaak heeft het wel overigens wel weer een uh, een, een omgekeerd effect, dat mensen dus ja, uh, eigenlijk daar in afwachtende houding uh, op, die, op die grens aan te wachten en, en uh, vergeten dat ze ook aan hun eigen ontwikkeling moeten werken. Zeg maar. Ja, en, uh, en Maar een en ander voorbeeld is uh, ja, bijvoorbeeld de universiteiten, uh, waar, uh, ja, ja, dat universiteiten, waar ook heel duidelijk mensen uit de zwarte bevolking worden bevoordeeld uh, om, om te gaan studeren, zeg maar, waardoor bange mensen, mensen weer het niet kunnen studeren. Oh, okay. En die gaan dan weer proberen om naar het buitenland te gaan uiteindelijk. Om dan om daar dan te gaan studeren. Als dat mogelijk is. Er zijn financiële mogelijkheden voor hen. Want ook merk je wel dat, dat er ook weer armoede gaat ontstaan nu bij de blanke bevolking. En ja. dat was in het verleden in de apartheid. Ja, was dat weer niet het geval. Zeg maar. Dus je ziet een wat omgekeerde beweging uh, uh, lopen. Maar ja, ik, ik zou ook nog willen zeggen dat er ook een soort economische apartheid is. Er zijn natuurlijk best heel veel mensen uit de zwarte bevolking die... Nu, nu, nu wel enigszins welvarend zijn, of, of soms misschien oh, wel exorbitant welvarend zijn. Ja. Yeah. Uh, je kunt je afvragen waar dat van komt. Maar, um, ja, die, uh, dus, dus ook daar vind je weer bewegingen tegen. Zoals de net opgerichte uh, uh, partij van uh, de Economic Freedom Fighters, mm -hmm. uh, die. Om ik daar weer tegenin te gaan. Zeg maar. Want even, als het gaat bijvoorbeeld om die uh, toeslagen... Is, is het dan echt zo dat je die toeslag... dat je daar alleen recht op hebt als je, als je een donkere huidskleur hebt? Um, dan moet ik eerlijk zeggen dat ik daar niet exact het antwoord op heb. Maar ik, ik vermoed het haast, maar... Uh... Ik weet het eerlijk gezegd niet. Maar uh, het is nou een regel die dus daarvoor is, is in ingang in is gezet. Ja, in ieder geval uh, die sfeer leeft, dat, dat de zwarte nu weer zo worden ja. bevoor, uh, bevoordeeld dat het eigenlijk omgekeerd weer niet eerlijk is. Ja. Dat, het is ja, ook nooit goed als je, je werkt. Ja, en overigens moet je van die, van die bedragen ook weer niet uh, alles verwachten als je, als, je, als je hoort van dat uh, een vrouw die dan een kind heeft, zeg maar. Dat zie je dan ook wel vaak, hè, dat, dat, dat jonge vrouwen. Uh, een kind krijgen zonder dat het een vader is. Ja. Alleen al om die krant, bijvoorbeeld, om die, die toelage. Ah, maar die ja. is maar 200 rand, 200 rand per, per maand, nou, dat is dan zeg maar, nog geen 15 euro. Hè? Hmm. Dus, dus dat zijn ook weer niet de bedragen uh, waar je. Uh, waar je een kind voor krijgt. Uh, waar, uh, nee, precies. En, uh, waardoor dus de, de armoedespiraal... eigenlijk toch weer nog verder naar beneden gaat. Want ja, men, men ziet dan die toelagen. Ja. Maar we vergeet dan dat we het kind ook moeten voeden, kleden enzovoort. Dus ja, dat. Uh... Maar goed, de, de intentie die leeft in ieder geval wel om, om de verschillen echt gelijk te trekken. En dat gaat dan misschien uh, ja. met, met, met vallen ja. en opstaan en met maatregelen die ook anders uitpakken dan verwacht. Maar dus ook vanuit de ja. regering nu ja. is de intentie nog wel. We moeten juist ook die verschillende rassen gelijk trekken en gelijke kansen geven. Ja, de, de regering heeft enorm veel beloftes gedaan. Ook voor bijvoorbeeld voor, voor woningen, voor water, voor elektriciteit, zeg maar. Ja. Uh, en, en is nu een struggle zeg maar, om dat waar te maken. Maar uh, aan alle kanten, ook door corruptie, zeg maar, uh, wordt daar behoorlijk wat uh, uh, ja, uh, tegengewerkt, zeg maar, ook weer. Dus ja, in die zin. zonde. Uh, ja, als je dus ook zegt, van, uh, is, is, is, is, is Afrika Zuid-Afrika nou beter af? Ik weet het niet, ik was hiervoor niet, niet daar. Ik denk wel dat ze iets beter af zijn. Want er is natuurlijk wel ontwikkeling in, in, in gang gezet. En die gaat hoewel dus langzaam wel door... Ja. Uh, er is ook nog wel wat te verbeteren, zeg maar. Hier. Ja. Is, zijn er ook mensen die, die helemaal niet enthousiast zijn over, uh, over Nelson Mandela? Die, die wat meer kritisch uitlaten? Ik las bijvoorbeeld iets van Desmond Tutu. Die, die, die het een klein beetje relativeren. Hoor, hoor je dat ook in de omgeving daar? Nou, ik, ik hoor dat eigenlijk nauwelijks. Ik heb een klein ietsje over, over, over hiv gehoord op de, op, de, op, de, op de TV, zeg maar. Even dat hij daar eigenlijk min of meer een beetje voor weg liet, weet ik wel. Ja. Uh, Desmond Toeters een aan van, uh, hij was, hij was erg lo loyaal tegenover zijn kameraden en partijgenoten. Mm -hmm. Hij was natuurlijk ook een beetje iemand die, die wel graag, uh, met iedereen bevriend uh, wilde zijn, ja, dat heeft soms ook zijn tegen, tegenhang, denk ik. Okay. Dat je uh, dat, dat je dan ook niet altijd durft uh, door te pakken, zeg maar, als er mensen niet goed functioneert om die, uh, om die. Uh, de waarheid te zeggen tegen mensen het, dicht om je heen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oké. Okay, maar dat... weet dat, dat hoor je, dat, dat hoor je eigenlijk, het is een van de eerste kritische geluiden, zeg maar, die, die ik over hem hoor. En als je de man op de straat, die zegt van, hij heeft gewoon gedaan wat hij kon, zeg maar. Hè. Hij is gewoon wat in zijn vermogen lag. Ja, en, ja, ja. En, Hij wordt dan... Ja, uh... dat alles kon doen, dat, dat begrijpt men ook wel. Ja, ook hij was maar een mens natuurlijk. Nou, vanmiddag wordt hij wordt herdacht. Uh, komende zondag, 15 december, dan wordt hij ook echt begraven. Wat, wat is er al duidelijk ja. over, over, de, over die begrafenis? Hoe die vorm krijgt? Uh, ja, ik, ik heb begrepen dat uh, met name zeg maar, het leger... Uh, het Zuid-Afrikaanse National Defense Force... dat die, uh, die daar uh, zeg maar, de, de leiding over heeft, de organisatie op zich heeft genomen... Uh, hij zal als ik goed, goed heb begrepen van het ziekveld, afgehaald worden. Uh, zijn kist, uh, zijn zes open blijven. kist wordt dan in een slag gewikkeld, geloof ik. Uh, ja. Worden allerlei mooie vormen uh, bedacht. De, de, ja, ze hebben daar wel een bepaalde uh, ceremonie. Hè? Dan gaat de Ooskaapsen uh, de plek waar die uh, in Koenel, waar die uh, uh, ja, waar die vandaan komt. Yeah. Uh, en uh, ja, ik, ik heb er uh, nog niet zoveel over kunnen lezen. Het was in het begin al een beetje geheim ik, maar dat is oh, ja. ik of Maar we zijn nog in dan af. Misschien zelf nog niet, ik weet het niet meer. Maar... Nee, en, en hoe zit het bij jullie? Want, uh, de, de, de, er wat de, de uitzending van de herdenkingsdienst die wordt hier in Nederland... Uh, vanaf tien uur uh, deze ochtend, wordt, is dat live te volgen op Nederland 1? Wordt dat bij jullie op televisie ja. ook uitgezonden live? Ja, dat, uh, dat, dat ongetwijfeld. En ook uh, in, in stadions, andere stadions, zeg maar. Oké, okay, daar, ja, daar dat worden dat ook bijeenkomsten ja, georganiseerd. Ja, ja, ja. Nou. Dat gezamenlijk waar we kunnen kijken. Ja, Heel veel, uh, ja, ik weet niet of je er zelf vandaag ook iets mee doet... of dat het voor jou gewoon een dag wordt eigenlijk als alle anderen? Nou, ik denk dat ik wel af en toe even ga kijken, uh, verwacht ik, ja. Ja. Dank dus in ieder geval de, uh, de update, ja. voor de update uit het, uh, uit het mooie Zuid-Afrika. Martin Harder en nog een hele fijne dag. Graag gedaan en ik gelijk. Oké, okay, dankjewel. Dit is De Nacht. Met Renze Klamer. Het is dinsdag 10 december en vandaag is het precies 65 jaar geleden dat de universele verklaring van de rechten van de mens aangenomen werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het is een hele mond vol, maar hiermee werden de basisrechten van de mens omschreven. Is dus nogal wat. Nicole Sprokel, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Je bent voorlichter bij Amnesty International, afdeling Nederland. Kun jij vertellen wat die verklaring van de rechten van de mens ons heeft opgeleverd?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 Ja, dat is het uh, veel te lang opsluiten van mensen die uh, onder een regime... dat strafrechtelijk zwaarder is dan uh, dat van criminelen. Mm -hmm. Zonder dat die mensen eigenlijk een strafbare daad uh, hebben begaan. Hè? Dus dat, dat is uh, onze belangrijkste kritiek. Dat is jullie speerpunt uh, in Nederland. En, en geldt het ook, want jullie zijn in Nederland ja, eigenlijk... Nee, dat jullie... is niet zozeer een speerpunt. Maar daar hebben we de afgelopen tijd veel, tijd en, veel aandacht aan besteed. Maar ook aan discriminatie bijvoorbeeld etnisch profileren, de manier waarop politie tegenwoordig mensen kan staande houden... of om een idee kan vragen, oh ja. kan fouilleren. Ja, daar zijn jullie niet dat, voor. Daar is een risico op bij dat dat ja, toch wel op een manier gebeurt die echt discriminerend is. Ja, Jullie zijn in Nederland heel groot. Jullie hebben 265.000 leden. Dat is een aantal waar veel verenigingen van dromen. Uh, ja. Een van de grootste afdelingen ook van de wereld, zeg maar, van Amnesty International. Toch gaan er ook wel wat mensen weg. Er zijn een hoop opzegging. Hoe komt dat? Ja, dat weten we niet precies. Daar zijn we nu heel erg mee bezig om dat te achterhalen. Want dat is natuurlijk verschrikkelijk jammer... Juist voor een organisatie als Amnesty die geen subsidie krijgt. Wij moeten het echt van leden hebben. Mensen zijn lid van de vereniging ja. of kunnen door de zijn. Maar is het niet dat maar... mensen gewoon steeds minder lid worden? Als ik even vanuit de omroepen spreek, daar worden ook steeds minder mensen lid. En het grootste reden van dat leden weggaan is eigenlijk dat ze overlijden. Ja, dat, ik geloof dat dat bij ons toch niet zo speelt. Ik zou <laughs> denken, maar... Uh, nee, ik denk dat het ook wel iets te maken heeft met de economische crisis. Dat mensen kijken van, ja, waar kan ik nog op bezuinigen? Nou ja, die heb ik nou een paar jaar gesteund, nou is het wel klaar of zo. Misschien ook omdat het hier relatief goed gaat. Dat zou kunnen, maar het is niet zo dat het goed gaat met mensenrechten. En, en hè, zo gauw mensen bereid zijn om over de grens te kijken... weten ze ook wel dat dat niet het geval is. Ja. Hè, er zijn natuurlijk grootschalige schenden We hoeven maar naar Syrië te kijken... en niet naar de Centraal-Afrikaanse Republiek. Ja, precies, maar uh, dicht, dicht bij huis valt nee, het, het dan, dan wel mee relatief. Sorry, Toch? ik je niet. Oké, okay, ik zei, dicht bij huis valt het dan wel mee relatief. Dan hebben misschien meer mensen zich moeite om daarin te verplaatsen... omdat het zo ver van hun bedshow is. Ja, dat we, we hopen dat dat niet zo is. Kijk, kijk, onze ervaring is ook als we mensen aanspreken... bijvoorbeeld jongeren op popfestivals of gewoon mensen op straat aanspreken... of uh, hè, via acties die we uitzetten... dat, dat we dan uh, gehoor vinden voor het menselijk verhaal. Want het gaat natuurlijk altijd gewoon over mensen. Ja. Mensen die in een gevangenis zitten, mensen die gediscrimineerd worden... Hè, en zwaar achtergesteld worden of die geen eerlijk proces krijgen... He, het gaat over de vrij van meningsuiting, de persvrijheid. Dat zijn allemaal zaken waarvan mensen hier in Nederland ook wel denken... ja, dat moeten we niet kwijtraken. En het is natuurlijk ook wel belangrijk dat dat, ik noem maar wat... in Noord-Afrika of eh, zelfs in China, dat dat ook goed gaat. We zijn natuurlijk langzamerhand een dorp het worden. Hè? De, de wereld het lijkt allemaal wel ver weg, maar we, zijn steeds, we hebben steeds met elkaar te maken. Ja. Uh, he, dus het is ook, ook voor een deel in ons eigen belang dat eh, mensenrechten in, ik noem maar wat de grensregio's van Europa uh, goed worden nageleefd en gerespecteerd. Uh, maar daarnaast vinden we ook los daarvan dat ieder mens... Uh, ...ja, tenminste, zo, kijk ik er zelf ook wel naar van... ...ja, je, je doet het niet voor jezelf, je kijkt niet alleen maar naar je eigen belang, ...je kijkt gewoon ook naar wat je kunt doen voor een ander. Ja, duidelijk. Van, vandaag dus 65 jaar geleden... ...dat de universele verklaring van de rechten van de mens werd aangenomen. Jullie uh, vieren dat als een soort uh, verjaardag. Wat, wat, wat gaan jullie precies uh, doen? We hebben een 24 uur schrijfmarathon in Amsterdam. Dat uh, wil zeggen dat we hier 24 uur lang van 10 uur op 10 december tot 10 uur op 11 december... Nou, ongeveer 300 man over de vloer hebben die komen schrijven, brieven schrijven. Echt dus voor mensen ja, in, in allerlei landen, Saoedi-Arabië of in, uh, in, in Nigeria of uh, nou ja, in allerlei landen... ...van wie de mensenrechten geschonden worden. Ja. Uh, hetzelfde gebeurt in het land op zo'n 160 plaatsen. Dus uh, heel maar, Nederland is uh, actief morgen. Het is echt met de, en, met de pen en papier? Ja, dat is echt nog echt schrijven met pen en papier. Eigenlijk het, het bestaat nog. Het is te worden, want ja. natuurlijk <laughs> doen we dat tegenwoordig met e-mails en sms-acties... ...en fotopetities en video's en ga maar door. Jullie dachten even en, back to basics, gewoon lekker met de pen. Ja, slow activism. Nee, het is ook wel... Toch wel een mooi middel. Als je de reacties hoort van mensen die brieven krijgen... want je hebt twee soorten brieven. Je kunt dus brieven schrijven aan autoriteiten. Ja. Bijvoorbeeld wij vinden dat deze mevrouw een eerlijk proces moet krijgen... of uh, ik, beste gevangenisdirecteuren vinden dat deze man onmiddellijk moet worden vrijgelaten. Okay. Er namelijk niks anders gedaan dan alleen maar zijn vrijheid van meningsuiting gebruikt, bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar je hebt ook brieven die mensen een hart onder de riem steken. En dat zijn ook wel roerende reacties die je dan krijgt van mensen die zeggen van... Jeetje, ik was eerst anoniem He, niemand kende mij. En dan ineens, ik, ik kreeg zomaar duizend brieven. En, en toen werd ik een bijzonder iemand. En ja. ik voelde me er echt beschermd door. Ik voelde maar, me echt even ja, uit die anonimiteit gehaald. En ik word nu ook anders behandeld. Maar hoe werkt het dan ja. precies? Als, als ik naar een van die punten ga, uh, moet ik dan, kan ik dan iemand uitkiezen aan wie ik een brief schrijf? Hebben jullie dan daar zeg maar, de, de urgente zaken op een rijtje liggen en kan ik kiezen? Ja, mensen kunnen ook gewoon op de website uh, even kijken: amnesty.nl/slash schrijfmarathon. Er staan al die brieven op of de zaken waar mensen voor willen schrijven. Ze zijn ook van harte welkom. Uh, ja, kijk gewoon even op de website uh, waar allemaal acties zijn. Maar in ja. Amsterdam hebben we dus uh, bij ons uh, op kantoor ook gewoon de hele dag schrijfactie. Uh, dus als mensen zeggen van nou ik, ik wil een uurtje meeschrijven zijn ze van harte welkom. Ik hoop dat mensen het nog kunnen schrijven met pen en papier. Ja. Nou, <laughs> dan kunnen ze dan ja, mooi weer een keer oefenen bij jullie. Als je krampachtig wordt, dan uh, kan dat ook verholpen worden. <laughs> ja, precies. Nou, waar het allemaal niet goed voor is. Amnesty.nl was het, hè? Ja, klopt. Oké, okay, super. Dankjewel, Nicole. Sproken voor je tijd van Amnesty. En uh, veel succes met de actie vandaag. Don't need no thought control. Another brick in the wall van Pink Floyd. Goedemorgen op deze dinsdag 10 uh, december om zeven uh, minuutjes voor zes. Het is uh, vandaag de dag waarop uh, het probleem van de plofklassen aan, de aan, de, aan, aan wordt gekaart, eigenlijk moet ik zeggen. Ik uh, breek mijn mond er bijna over, over de plofklassen. Maar er is gelukkig iemand die het kan uitleggen. Dat is Nick Vogels van de vakbond Leraar in Actie. Nick, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat is nou eigenlijk een plofklas? Nou, een postplas is eigenlijk volgens ons dat er in een, uh, nou, in een klas, laten we zeggen, het basisonderwijs, wordt het onderwijs 28 of 28 of meer leerlingen in de lokaal zitten. Oké, okay, meer dan 28 leerlingen in het lokaal. Wat is daar precies het, uh, het probleem mee? Nou, pro het probleem is dat deze klassen ook nog steeds groter worden de, de afgelopen jaren. We hebben de afgelopen maanden van veel collega's gehoord dat dit probleem alleen maar ernstiger wordt. Uh, leerlingen krijgen minder aandacht van uh, de docent. En uh, daar, daarmee komt de kwaliteit van het, uh, nou ja, goed, van het onderwijs in het geding. Ja. Uh, en, en, nou ja, goed, en naast dat de leerlingen minder aandacht krijgen, uh, zijn de meeste lokalen niet eens gericht op bijvoorbeeld 30 leerlingen in een lokaal. Uh, als het gaat dan om de fysieke, uh, fysieke ruimte. Ja. Maar we maken ons ernstig zorgen om, om die kwaliteit, dat de, de klassen steeds maar groter worden. Ja, het zou ook misschien een beetje een kwestie zijn van, uh, van bezuinigingen. He, grotere klassen, uh, één leraar kun je meer kinderen kwijt. Ja, uh, er moet ook bezuinigd worden. Als, uh, ja. Ja, heeft, heeft u dan ook een alternatief van uh, ja, de, de klassen moeten kleiner, minder leerlingen per leraar, meer leraren erbij. Dat moet er ergens anders op bezuinigd worden binnen onderwijs. Uh, bijvoorbeeld bij het onderwijs, kijk, waar. Uh... Politiek is nu keuzes maken. En wij zeggen, maak die keuzes voor investering in het onderwijs. Dat zegt eigenlijk, elke econoom zegt dat. Je moet ja. juist investeren in het onderwijs zelf als het nu slecht gaat. Ja, oké. Okay. Dus, uh, maar ja, uh, kijk, ik kan natuurlijk wel uh, uh, 400 miljoen euro bij elkaar schrapen in de onderwijsbegroting. Bijvoorbeeld ja. door het uh, gratis boek af te schaffen. Uh, zou kunnen gebeuren en daar kom je een hoop geld komt te vrij en daarmee zou je bijvoorbeeld de, de klassen mee kunnen verpleien. Maar he, heeft u, he, u heeft liever dat er de, dat de gratis boeken worden afgeschaft en dat er meer leraar in ja, ja. kleinere klassen komen? Nee, nou kijk, die zegt van uh, ga zelf even uh, puzzelen. Uh, kijk, ik denk dat niet dat onze taak is. Onze taak is dat we dit probleem uh, aan de kaart uh, stellen, ja. uh, aan de Tweede Kamer. En uh, dat, dit, dat uh, het probleem, de kwaliteit van het onderwijs in het geding komt... ...dat de klassen steeds maar groter worden. Ja. Uh, en, en dat vinden wij een groot probleem. Wij vinden dat de persoonlijke aandacht voor de leerling uh, dat die steeds minder wordt. Zeker ook met de komst van van het passend onderwijs. Dat kreeg leerlingen uit... Uh, speciaal onderwijs moeten naar het reguliere onderwijs toe. Het ja. komt maar we hebben al heel veel tofklassen. Mm -hmm. En dan komen deze leerlingen ook nog bij die al extra aandacht nodig hebben. Ja. Ja, we maken ons er ernstig zorgen over. Ik, ik kan me goed voorstellen, maar goed, ik kan me ook goed voorstellen... dat de Tweede Kamer dan zegt, ja, uh, meneer Vogels, u weet zelf ook... er moet hard bezuinigd worden, geld erbij op de onderwijsbegroting. Dat gaat niet lukken. Uh, als u het anders wil indelen, prima. Maar kies dan maar inderdaad een, uh, iets, iets uit waar dan op bezuinigd moet worden. En ik kan me voorstellen dat het behoorlijk wat extra kost... als je alle klassen wilt... Terugzoeven naar 28 leerlingen? Ja, ja, wij zeggen dit ook niet, dit moet direct gebeuren. Um, volgend schooljaar wel richting 28 leerlingen. Daar heb je een paar honderd miljoen euro dan voor nodig. Ja. Voor komend schooljaar en dat in de stappenplan afbouwen naar 24 uh, leerlingen. Oké, okay, dat is dan het dan, einddoel. Als het eind doen, dat is het einddoel, dat klopt. Jullie ja. hebben iets, iets ludieks bedacht om het onderwerp vandaag ja. aan te kaarten in Den Haag. Wat gaan jullie precies doen? Nou, we hebben in eerste instantie een burgerinitiatief gaan we indienen. We hebben, daar heb je 40.000 handtekeningen voor nodig. Nou, die hebben we. En die gaan we in een glazen glaslokaal gaan we aanbieden. Uh, voor de hoofdingang van de Tweede Kamer. Die wordt, over een uurtje wordt die daar neergezet. Uh, met uh, nou ja, de hele interieur uh, erop en eraan. En de Tweede Kamerleden komen om uh, één uur daar een bezoekje brengen. En wij gaan ze een lesje geven. En we gaan onder andere het burgerinitiatief dan indienen. En zitten er dan ook 34 kinderen in, die, in, die glazen, in dat glazen klaslokaal? Klas uh, nee, geen leerlingen. Die moeten gewoon op school zitten. <laughs> maar uh, met uh, de Tweede Kamerleden erbij en er ook nog wel wat media zijn... Uh, komt het komen we wel een heel eind. Oké. Okay. Nou, en, en die handtekeningen die helpen natuurlijk ook. 40.000 en bij een burgerinitiatief is het ook nog zo... dat ja. ze dan echt moeten behandelen he, in de Tweede Kamer. Oh, ja. uh, heeft, heeft u al een reactie gekregen van, van een Kamerlid op het initiatief? Uh, ja, nee, de, de, de oppositiepartij, CDA, SP, GroenLinks en D66, die zijn wel echt een, een tegenstander van de plofklasse. Die, die hebben we al mee. Ja. Uh, ik weet dat er ook mevrouw Ietma, Kamerlid van de Partij van de Arbeid, die komt ook een lesje volgen. Mm -hmm. uh, ja, en haar hebben we hard nodig. Dus ik hoop dat we haar uh, zo bij de les kunnen krijgen en uh, dat we haar kunnen overtuigen uh, dat ze ook tegen de plofklasse is. Oké, okay, en, en zij gaat dan ook die, die, die, ja, want het is dan niet een handtekeningactie... maar de burgerinitiatief, is, neemt zij dat dan in ontvangst of doet iemand anders dat? Uh, nou, dat is dan een ander, van de voorzitter uh, van uh, de commissie van burgerinitiatieven. Uh, die gaat in ontvangst nemen. Uh, want is dat, uh, dat gaat via de officiële wegen. En dan uh, zal deze commissie ook begin volgend jaar uh, op de politieke agenda gaan zitten. Okay. in Bij de commissie van onderwijs. En als het nou, het is natuurlijk hypothetisch... maar als het nou uh, zover komt dat ze zeggen... oké, okay, uh, prima, kleinere klassen, maar er moet wat voor ingeleverd worden... dan is, dan is wat u betreft de, de gratis schoolboeken wel iets wat op, of het zou mogen worden. <laughs> dat is een goede vraag. Uh, daar valt zeker over te praten dan. Oké, okay. nou dat is goed om te weten alvast voor de kamerleden. Ja. Dat, <laughs> dat ze ook wat wisselgeld uh, hebben, wat onderhandelingsmateriaal. Dat moeten ze maar even goed onthouden. Dank en uh, heel veel succes vandaag met de actie in Den Haag. Jouw ja, bedankt, bedankt. Nick Vogels van uh, vakbond Leraren in Actie. We zijn aan het einde gekomen van het programma Dit is de Nacht. En dat is ook logisch, want de dag is weer hartstikke begonnen. Zometeen het uitgebreide NOS-journaal, natuurlijk. Uh, en uh, ja, er gaat vandaag nog een hoop meer gebeuren. Uh, zoals u dus net al hoorde, een soort glazen huis, maar dan vol met, uh, met mensen. om te laten zien wat plofklassen zijn. en de Tweede Kamer ervan overtuigen dat, dat de klassen kleiner moeten in Nederland. Maximaal 28 leerlingen, misschien daarna zelfs wel 24. Er is ook een schrijfmarathon, hoorde u eerder dit uur. van Amnesty International. Mag u weer eens de pen en papier erbij pakken in plaats van de smartphone of de. De laptop en schrijven naar bijvoorbeeld iemand in een ander land die in de knoei zit in uh, doorschending van mensenrechten. Er is ook nog de start van de, uh, van de bouw van het Prinses Maxima Centrum. Zes studenten Hogeschool voor de Kunsten beginnen vandaag met 20.000 steentjes en een overhandiging van een rapport over positieve effecten van de lidmaatschap van de scouting. Ja, dan weet u dat maar. Van mijn kant een hele fijne dag en tot ziens.